1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, vanavond om 12 uur wordt er natuurlijk weer veel geplopt... en daarom zometeen een werklunch met sommelier en champagne-deskundige Niek Peuten. Nu het NOS Journaal, Jan van den Putten. Goedemiddag. Het aantal arrestanten in Veen stijgt tot 100. Geweld tegen hulpverleners wordt wel strenger bestraft... zeggen de rechters. En toestand Schumacher iets verbeterd. Van het westen uit gaat het regenen. Er komt ook meer wind en het wordt 6 tot 8 graden. En ook rond middernacht is het op veel plaatsen nat. Nieuwjaarsdag. Droog en af en toe zon. Uh, Smiddag 7 graden en s'avonds weer regen. Niet 65, zoals de politie vanochtend nog meldde... maar 100 jongeren in het Noord-Brabantse Veen zijn gearresteerd... toen ze de politie met flessen en vuurwerk bekogelden. De politie was naar Veen gegaan na een melding van een autobrand. Rond de jaarwisseling worden daar vaker autovrakken in brand gestoken. Verslaggever Martijn van der Zanden zag hoe de ravage werd opgeruimd. De grote oranje graafmachine die schraapt hier over het wegdek... Dit is de plek waar vannacht die auto uitbrandde En het glas is daar echt letterlijk in het wegdek gebrand. Ja, en als ik even ietsje verder de straat in kijk, zie ik ook allemaal grote betonblokken staan op een kruispunt. Ja, die worden hier ieder jaar met oud en nieuw neergezet... om te voorkomen dat het hier misgaat. Deze moeder vindt het wel prima dat haar zoon vastzit. Ja, hij zat in het café waarschijnlijk aan, aan een razia aan de Zemea. Er is niks aan te doen. Eigen schuld, dikke bult. Moet je maar luisteren. Ik vind dat ze gewoon... Ja, maar we moet moeten houden tot de zaterdag. Moet breken. Ze moet het maar een keertje, een, keertje, een keertje voelen. Het is hard voor de moeder. Ik heb 18 huilen vanmorgen. Toen ik het hoorde, want zijn vriendin zat ook bij ons. Ik zeg: het is heel erg hard, maar ik zou er heel resoluut in toch. 100 arrestaties dus. De burgemeester vindt het ook veel. Maar... Onvermijdelijk. Kijk, je kunt dat uh, laten gaan, maar dan krijg je een kat en muispel. Uh, of je kunt ook heel indrukkelijk zeggen van nou, hier worden grenzen overschreden. En hier zijn dus grenzen overschreden ten aanzien van onze hulpverleners. En jullie willen ook een signaal afgeven? Wij willen duidelijk een signaal afgeven dat dit zo niet kan. Die honderd mensen die gearresteerd zijn, die zitten nog vast. Blijven die ook vastzitten vannacht met auto nieuw? De, je moet je zo voorstellen, het is natuurlijk een organisatorische klus. Ook voor de politie en het recherche team om dat goed in goede banen te leiden. Daar wordt nu alle aandacht aan besteed. Ik heb niet de inschatting dat er mensen vrijkomen, maar even afhankelijk van de verhoor die vanavond vandaag plaatsvinden, hoe lang ze daar eh, voor nodig hebben. Bent u misschien ook wel blij om voor de rust in het, in het dorp? Nou, mensen die absoluut geen blaam treffen, die mogen netjes naar huis toe. Daar heb ik geen probleem mee. Maar de politie moet gewoon zijn werk doen. En die staan nu volop mee bezig en daar kan ik niet over oordelen. We spraken inderdaad ook een moeder en die zei van... Die had, haar zoon zat vast, die zegt ja, laat hem maar vastzitten tot zaterdag. Ik vind het heel erg, maar het, het is niet anders. Het moet maar, hij moet maar voelen. Nou, dat is een hele correcte reactie. Ik denk ook dat de gemeenschap van Veen, daar ben ik echt van overtuigd... dit absoluut niet wil. Uh, die zijn ook teleurgesteld in deze kleine groep. Want het is echt een kleine groep die dit weer oppakt. Uh, en ja ze, ja, ze snijden zichzelf in de vingers op deze manier. Ja. Nou, worden er ieder jaar hier wel maatregelen getroffen? Bijvoorbeeld betonblokken die op een kruispunt staan. Worden er naar aanleiding van dit nog extra maatregelen getroffen? Nee, we hebben al die jaren goede voorzorgmaatregelen getroffen. We hebben daar nog eens extra naar gekeken. We zien geen aanleiding om dat nog extra verstevingen. Uiteraard zijn de mensen allemaal alert. Uiteraard zijn alle hulpverleners ook extra alert. Ik heb geen verwachting dat, het, dat daar nu extra maatregelen voor nodig zijn. Burgemeester Naterop van de gemeente Aalburg, waar Veen onder valt. Korbchef Bouwman van de Nationale Politie wil dat rechters zwaarder straffen bij misdragingen tijdens oud en nieuw. Ik ben niet de rechter. Uh, ik ga ook niet op de stoel van de rechter zitten. Wat ik zeg is dat er een uh, uh, uitkomst is van het maatschappelijk, maatschappelijk debat waarbij een zwaardere straf moet worden. En ik vind dat dat ook zou moeten. Bouwman zegt dat het OM wel strengere straffen eist, maar dat de rechters daar vervolgens niet in meegaan. En dat klopt niet. De politieagenten zijn het volgens Bouwman met hem eens. Als er geweld gepleegd is tegen politiemensen en die uh, uh, en dat is aanzienlijk. Uh, dan uh, weet ik ook van collega's dat zij in een aantal gevallen... echt teleurgesteld geweest zijn op uiteindelijk de straf die is opgelegd. Maar dat beeld dat Bouwman van de politie schetst, klopt niet... zegt raadsheer Peter Lemaire van de Raad voor de Rechtspraak. Natuurlijk is het uh, zo dat strafrechters uh, zich bewust zijn... van, van uh, maatschappelijke discussies die spelen. En als er uh, gedragingen zijn die door de maatschappij... als uh, strafwaardiger worden beschouwd dan uh, vroeger... dan zijn rechters daar niet ongevoelig voor... De Nederlandse Politiebond is verbaasd dat er vanavond maar 13 vandalen huisarrest hebben, terwijl er vorig jaar 1100 zijn opgepakt. Dat is een slecht signaal, vindt de Bond. Maar de Raad voor de Rechtspraak zegt juist dat je uit dit soort cijfers geen conclusie kan trekken. Als het gaat om scholieren die, die naar school moeten, met een blanco strafblad, uh, zal een rechter altijd een andere straf opleggen dan bijvoorbeeld bij een, uh, ja, een volwassen man die al, uh, al, al iets op zijn kerfstok heeft staan. Uh, ...daar komen altijd andere straffen uit. Dus uit die algemene cijfers uh, moet je voorzichtig zijn... ...om de algemene conclusies uit te trekken. Het Terschellingse veerdienst EVT moet per 1 februari volgend jaar... zijn veerdienst van en naar Terschelling stopzetten. Staatssecretaris Mansveld besloot in oktober... ...dat rederij Doeksen als enige naar het eiland mag varen. En EVT krijgt daarvoor geen toestemming... ...en spande daarom een kort geding aan tegen de staat. Iemand die daar honderd jaar lang uh, vaart, kan uh, uh, schijnbaar dan uh, uh, niet uh, een kleinschalig concurrentje uh, uh, gebruiken. En, uh, nee, dat is een, uh, is een hele, hele bittere pil. En uh, uh, nou, Ik ben ook nog niet van plan uh, om, uh, om dit uh, so far, uh, over onze kant te laten gaan. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Paraguay is een Nederlander een aantal dagen ontvoerd geweest. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De man van 26 was naar het Zuid-Amerikaanse land afgereisd... om een vrouw te ontmoeten die hij had leren kennen via internet. Hij zou een week na zijn aankomst zijn ontvoerd... door mannen die los geld eisten, melden Paraguayaanse media. Deze week zijn vijf mensen aangehouden voor die ontvoering... en bij de verdachte is een deel van het los geld gevonden... dat zou zijn betaald door de ouders van de man. De artsen van het ziekenhuis in het Franse Grenoble hebben weer een verklaring gegeven over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. De oud-coureur die bij een skiongeluk zwaar hoofdletsel op en wordt sindsdien in coma gehouden. Volgens de artsen is er sprake van een lichte verbetering. Correspondent Ron Linker over de betekenis daarvan. Nou, de artsen zijn erin geslaagd een bloedprop uit de hersenen van Schumacher te verwijderen. En daardoor is zijn situatie iets gestabiliseerd. En daarom zeiden de artsen dus zo net dat er een lichte verbetering te zien is. Het begon allemaal met een nieuwe hersenscan gisteren. En de verbazing bij de artsen. On ne pas vous cacher qu'hier soir quand même à la vision du scanner, on était un petit peu surpris. Surpris de son amélioration un petit peu dans la journée et c'est devant ces petits signes d'amélioration, cette fenêtre d'amélioration qu'on a pris cette décision, c'est difficile à prendre. Na de scan namen de artsen dus in overleg met de familie van Schumacher de beslissing om te gaan opereren. Het deed zich een gelegenheid voor stabiliteit bij Schumacher... om die bloedprop weg te halen. En dat is dus gisteravond laat gelukt na een nieuwe operatie. Vandaar dat de artsen zich ja, zeg maar iets minder pessimistisch uitlieten. Maar wat zegt dat over de kansen van Schumacher... Ja, ook vandaag hebben die artsen zich niet gewaagd... aan voorspellingen over de levensverwachting van Schumacher. Want bijvoorbeeld tijdens die operatie ontdekten ze nieuwe bloedproppen... en bloedingen in de hersenen die gewoon te diep zitten... om via een operatie te kunnen weghalen. Het blijft dus onmogelijk, zeggen ze, om een prognose te stellen of Schumacher überhaupt zal ontwaken. En mocht dat gebeuren, ja, hoe, hoe Schumacher er dan aan toe zal zijn. Eén ding is wel besloten in het ziekenhuis daar in Grenoble... er komt geen dagelijkse persconferentie. Men roept alleen de pers bijeen als er ook echt nieuwe situaties ontstaan. Zoals bijvoorbeeld vanochtend dat er een lichte verbetering te zien is... in de situatie rond Michael Schumacher. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zeer tevreden over een ski in de bergen van Noord-Korea. Dat zei hij tijdens een rondleiding... Op tv was onder meer te zien dat hij de skilift uitprobeerde. Het luxe resort in Wonson wordt gezien als een prestigeproject van Kim Jong-un. En er is kritiek op omdat Noord-Korea nog altijd afhankelijk is van voedselhulp uit het buitenland. Opnieuw tegenslag bij de reddingspoging van het Russische schip... dat vastzit in het ijs bij Antarctica. Een Chinese ijsbreker zou de opvarende met een helikopter evacueren. Maar dat schip zit nu zelf ook vast in het ijs. Dat kwam de afgelopen dagen nauwelijks vooruit. Het was de bedoeling dat de ijsbreker vanuit open water... de reddingsactie met de helikopter zou beginnen. Maar het is niet duidelijk of dat nu nog door kan gaan. Eerder probeerden Chinese, Franse en Australische ijsbrekers al... om dat schip te bereiken, maar die konden niet dicht genoeg in de buurt komen. Bij gevechten in Congo zijn gisteren zo'n 100 mensen omgekomen... meldt de Congolese regering. Rond de hoofdstad Kinshasa raakten aanhangers van de zelfbenoemde... profeet paul Joseph Mukungubila slaags met het regeringsleger. De rebellen vielen onder meer het vliegveld van Kinshasa aan... en het gebouw van de staatstelevisie. En ook in de oostelijke stad Lumbumbashi werd gevochten. De regering van Congo zei gisteren al dat de aanvallen... binnen een uur werden afgeslagen... en dat er enkele tientallen slachtoffers waren gevallen. Op Kiribati en Samoa is 2014 al begonnen. De eilandstaatjes in de Stille Oceaan liggen pal naast de internationale datumgrens... en zijn dus de eerste landen waar het nieuwe jaar al is begonnen. Het gebeurde om 11 uur Nederlandse tijd vanochtend. In Nieuw-Zeeland was het om 12 uur 2014. In Australië beginnen ze over een uur aan het nieuwe jaar. En bij de vuurwerkshow in Sydney worden anderhalf miljoen mensen verwacht. Sport. Na vijf dagen schaatsen op het Olympisch kwalificatietoernooi... maakte KNSB een uur geleden de Olympische schaatsploeg bekend. Er zitten geen verrassingen in de selectie. De prestatiematrix is bepalend gebleven, zo heet het dan. En er bleef nog één vraag onbeantwoord. Heeft Yvonne Nauta recht op een calamiteitenplaats? Het antwoord is nee. Dus rijdt Anouk van der Weijden de drie kilometer in Sochi. Arie Koops, directeur sport van de KNSB, legt uit. Ik heb uh, daarin het bindende advies van de selectiecommissie gevolgd. Zij hebben uh, een besluit genomen op grond van de resultaten van de afgelopen seizoenen. Dat was ook het gegeven uh, voor zeg maar, de selectievolgorde. Ja, daarin heeft de selectiecommissie geconcludeerd dat op grond van de resultaten van Yvonne Nauta... zij niet behoort bij de absolute wereldtop en derhalve niet in aanmerking komt voor een aanwijsplaats. Heeft u al een reactie gehoord uh, uit het team Ligakamp? Nee, want ik denk dat Team Liga natuurlijk ook zat te wachten op het uh, definitieve voordracht. Nou, die is nu definitief bekend, dus wij moeten nu even afwachten uh, wat de reacties zullen zijn. Maar zij kunnen in beroep? Ja, er is een, en dat staat ook in het, uh, de selectiedocumenten, staat dat aangegeven. Er zijn uh, beroepsmogelijkheden binnen de KNSB en dat is de geschillencommissie En daar kan deze casus worden voorgelegd als Team Liga dat zou willen. Verwacht je dat? Ja, dat ligt in de lijnen verwachten, maar dat is aan Team Liga. Dus uh, het kan en uh, Team Liga zal daar zelf dan actie op gaan ondernemen. Een paar andere dingetjes nog. Kramer krijgt het laatste ticket 1500 meter. Nou, dat zat er dik in. Koen Verweij het laatste ticket 1000 meter zat er dik in. Als we even kijken naar de ploegenachtervolgingen. Blokhuizen, Kramer en Verweij hebben zich op eigen kracht geplaatst. Maakt Jorrit Bergsma nu ook weer deel uit van een ploegenachtervolging Ik heb vier namen bekendgemaakt. En dat is de Olympische Selectie. En daar zit hij bij? En daar zit hij bij, ja zeker. Dus hij keert terug? Nou, we hebben geselecteerd op grond van de resultaten van dit kwalificatietoernooi. En dan is Jorrit Bergsma de nummer 4 op grond van zijn resultaten die hij hier geleverd heeft. En uh, of hij gaat rijden, dat kun je op het laatste moment nog beslissen? Ja, dat zal ik net zoals bij de dames gaan doen. Dat doe ik drie dagen voor de wedstrijd. Zo is, dat doe ik meestal bij alle andere wedstrijden ook. En dan is ook de definitieve inschrijving voor de Olympische Spelen... moet dan ook plaatsvinden. Drie dagen voor die wedstrijd van de ploeg En dat ga ik op die manier ook weer doen. Arie Koops van de KNSB in gesprek met Sebastiaan Timmerman. En de ploeg van Yvonne Nauta, Team Liga... heeft inmiddels laten weten dat ze naar de geschillencommissie stappen. Coach Marianne Timmer zegt dat Nauta onrecht is aangedaan. Het is dus bijna 13 overeen bij de ANWB, Wijnanswaan. Ja, het is rustig op de weg, maar er is wel een ongeluk gebeurd nu in het noorden van het land. Op de A28, Hogeveen richting Zwolle, is de weg helemaal dicht tussen Zuidwolde en De Wijk. Het verkeer van Groningen naar Zwolle kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. De hoofdpunten van de uitzending in Veen in Brabant zijn inmiddels 100 jongeren opgepakt. Ze gooien de afgelopen nacht met flessen en vuurwerk naar hulpverleners. Geweld tegen hulpverleners wordt wel strenger besteld zeggen rechters, politiebonden en korpschef Bouwman... zeggen dat er wel zwaardere eisen zijn... maar dat de rechters daar te weinig in meegaan. En de toestand van Michael Schumacher is iets verbeterd. Artsen hebben bij een tweede operatie afgelopen nacht... een bloedprop bij zijn hersenen verwijderd. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond om 12 uur wordt er natuurlijk veel geplopt. En daarom zometeen een werklunch met sommelier en champagne-deskundige Nique Beuten. Om half twee zijn stand.nl. standpunt.nl. Nederlanders houden te krampachtig vast aan de vuurwerktraditie. Dat is de stelling. Vanaf 10 uur vanmorgen mag er officieel vuurwerk worden afgestoken. Maar de knallen klinken al wat langer. Tot grote ergernis van een groeiend aantal mensen in Nederland. die graag een verbod op vuurwerk zouden willen zien. Bent u het eens of oneens met de stelling? Dus Nederlanders houden te krampachtig vast aan de vuurwerktraditie. sms staat dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Vanavond worden er in Nederland weer talloze flessen champagne geopend. Om 12 uur luiden we het nieuwjaar jaar in... met lang niet altijd de beste champagne overigens. Dat dan weer wel. Niek Beuten zal niet zomaar een flesje open laten ploppen. Hij is sommelier en de beste champagneambassadeur van Europa. Hartelijk welkom, Niek. Dankjewel. je Je bent hier met een fles champagne. Wat staat er bij jou thuis klaar voor vanavond? Een hele koelkast vol. Nee, dat hangt er vanaf wat er gaat gebeuren... naar welk feestje of wie ik ga zien welke fles er open gaat. Oké, okay, dat hangt van het feestje af. Ja, elk moment, denk ik, verdient de juiste omlijsting. En... Uh er zijn vrienden waarmee ik een heel serieus gesprek aan wil gaan. En er zijn anderen waar ik alleen maar wil toosten. En ja, dan gaat een andere fles open. Ja, ja. En, en zit daar verder nog een, een, een range in? Ik bedoel, wat, welk feestje is bestemd voor welke champagne? Nou, als je in het, als je in het park staat met, met, met z'n twintig feesten vieren, ja, dan gaat de aandacht niet uit naar de, naar de drank. De, de drank moet juist de energie geven, zodat je het feestje kan doorzetten. Maar da, da, in die situatie kan je dus ook gewoon een slobber champagne van de Lidl nemen of zoiets. Ja, of een hele goede. Of uh, moeserende wijn uit een andere plek. Want ik denk dat je altijd iets goeds moet drinken. Maar die dan misschien wat betaalbaarder is uit een andere streek. Jij bent uh, sinds oktober ben champagneambassadeur. Ja. Hoe word je dat? Um, door eerst een Nederlandse wedstrijd, uh, of eigenlijk Benelux wedstrijd uh, te winnen. Um, waarin je presentaties moet geven over een bepaald onderwerp. En daarin neem je mee een stukje proeven met champagnes. En vervolgens de winnaars van de negen landen mogen naar Rijms. Nou, ik ging daar met name heen om drie dagen lang prachtige uh, wijnhuizen te zien... veel te proeven en veel feesten te vieren. En dan was er ook nog een finale. En ik had niet echt de verwachting dat ik die zou winnen. En dat is toch uh, ja, gebeurd. Dat is best, vaak de beste voorbereiding. Als je de drukte ja. afhaalt, dan gebeurt het ja. zomaar. Ja, de, en dan moet je gewoon veel weten over alle champagnes. Um, ik denk dat je veel gevoel moet hebben met het product. Dus de vertaalslag weten te maken tussen wat dat nou zo uniek maakt, dat gegeven. En waarom is er eigenlijk een ambassadeur voor champagne nodig in Nederland? Oh, nodig omdat de kunstvormen altijd beter belicht moeten worden dan dat ze op dit moment worden. En Kijk. welke dat dan ook is, maakt niet uit. Ja, maar je noemt het een kunstvorm. Ja, alle nobele wijnen zijn denk ik uh, uitingen van... Uh, van de drang van de wijnmaker om een bepaald plekje op een bepaalde tijdsgeest uh, te vertalen in, in, in vloeibaar. Maar gaan we er te nonchalant mee om, vind je, met de champagne in Nederland over het algemeen? Ik hoop wel dat er aandacht voor is. Uh, en je moet er ook niet, moet ook niet in melancholie gaan zitten, dat je er echt uh, helemaal wegkwijnt in een fles. Er zijn de echte liefhebbers, de echte gepassioneerden, die kunnen wijnen helemaal uit elkaar pluizen, maar beleef het dat in ieder geval het eerste glas belevend. Ja, ja. Waarom vind jij champagne zo bijzonder? Uh, omdat het, laat maar zeggen, de wrijving is... tussen een hele moeilijke plek qua klimaat... Uh, een van de meest indringende bodemtypes... Uh, extreem veel keuzes tussen het meest complexe gebied ter wereld... en dan ook nog zoveel traditie... Dus eigenlijk alles wat je wil zoeken ja. in een wijn. Ja. Je, hebt, je hebt een fles meegenomen. Ja. Uh, we, we, kun je, wat, laten we beginnen. Wat, wat kost deze fles die hier staat? Bijvoorbeeld? Ik heb vanochtend even gekeken. Die prijzen wisselen behoorlijk. Op de webshops dan, uh, kost dit volgens mij rond de 30 euro. Okay. En op hele andere webshops betaal je er weer 40 euro voor. Dus okay. het is wel goed om even maar rond te kijken. dat is betaalbaar. Want er zijn ook uh, echt uh, champagnes van honderden, zo niet duizenden ja. euro's. Ja, dat zijn ze allemaal. Maar het is natuurlijk, uh, de top Bordeaux, heb je ook de, de, de enorme moutons van... van van duizenden euro's, of een bescheiden uh, Bordeaux... die ook al wel het verhaal weet te vertellen van die plek. Dus zo hetzelfde ook in champagne. Je moet je alleen afvragen als je een champagne koopt... die minder dan, nou, laat maar zeggen winkelprijs 20 euro kost... met het besef dat het alleen al 7 euro kost... voor een kilo fruit om aan te kopen voor een wijnmaker... en je hebt anderhalf kilo nodig... Ja, dan moet je afvragen over wat voor kwaliteit we dan spreken. Maar, en wat is dat dan? dan? Dan zijn dat oude champagnes of zo? Nou, vaak zijn, laten we zeggen, de grote, grote supermarkten en dergelijke die gaan stunten. Dat zijn vaak uh, door hun gekochte merknamen die gebruikt worden om overschot van bepaalde grote productielijnen op te kopen. Want je mag dat natuurlijk ook niet heel oud laten worden. Nee, nee. Um, dan nog even, hoe, um, uh, ja, hoe maken we het open bijvoorbeeld? Dat ga je nu oh, ja. doen. Oh ja, zal ik dat even iets over vertellen? Ja, ik, ik heb eens okay. bij Jort Kelder gezien dat het er zo afgeslagen ja, wordt. Ja, ja, dat is een hoop uh, <laughs> stampijen. Maar je verliest ten eerste heel veel champagne. En uh, het is leuk voor de show. Maar inhoudelijk heeft het, heeft het geen toevoeging. Ik denk dat het meer eer doet aan de wijn. Om hem met aandacht open te, te, te maken. Dan hem kapot te slaan. Als ja. ware. Maar ik zie al, je begint eigenlijk net zoals ik je ook pak, altijd begin. Je pakt een wijnmesje en je opent dat, dat Geribbelde randje, dat snij je als het ware in zodat hij makkelijk losgaat. Het, het zeg maar in dit geval goudkleurige? Ja. ja. Dat, dat aluminium uh, ja. roostertje wat er overheen zit. Nou, dan heb je dat er netjes af. Dan hou je je duim gelijk strak op de kurk. Want vanaf nu kan de druk, van bijna 6 bar, dat kan in één keer vrijkomen. En ik heb nog eens door de stationshal gerend vanochtend. Dus <lacht> ik moet hem stevig vasthouden. Uh, je draait hem langzaam open. En nogmaals, je houdt hem goed stevig vast. Dus het, het zeg maar, het, het, het, het, hoe, hoe noem je dit? Dan? Ja, dat, dat, dat, dat metalen uh, rastertje wat er omheen ja. dichtgedraaid zit... ter beveiliging, dat heb ik nou uh, losgedraaid. En ik hou mijn hele hand nou op de kurk. Ja. En wat, wat doen mensen vaak verkeerd, die gaan de kurk draaien. Ja. Als je de kurk draait, dan verlies je de controle. Dus je gaat de fles... Aha. Aan de onderkant hou je de fles vast en die ga je draaien. Zo kan je heel stevig de kurk vasthouden... En dan kan je hem eigenlijk op een gegeven moment... draaien hem eventjes, een kopje naar links... van de kurk. En dan... Hey. Ah, shit, niet die plop die je wou, hè? <laughs> maar uh, dat is eigenlijk goed dus. Dat plop is helemaal niet goed. Nou, uh, Tuurlijk, op het, op het feestmoment is elke plop goed. Uh, anders was er geen uh, vuurwerk gemaakt. Maar... Laat me zeggen, als je aandacht voor champagne wil hebben... dan wil je het ook kunnen drinken. Ja. En nu even, want kijk, jij uh, is jij in, eigenlijk in gewone wijnglazen? Ja. Uh, terwijl, uh, je hebt toch van die champagnefluts? Ja. Die wat, uh, wat smaller zijn. Waarom in een wijnglas? Uh, wijnglas is omdat je het als wijn wil beleven. Wijn heeft zuurstof nodig. Wijn heeft zuurstof nodig om eigenlijk zijn verhaal te kunnen doen. Als jij zochtens wakker wordt... Ja, dan heb je even tijd nodig om je verhaal, je gedachten weer even in orde te hebben. En hetzelfde met, met, met elke vorm van wijn. Het heeft zuurstof nodig, maar te veel zuurstof maakt het weer stuk. Dat is ook weer de drama van, van, van wijn. Moet het eigenlijk altijd heel koud zijn? Nee. Ja, kijk, kou maskeert heel veel. Ik noem het altijd make-up. Dus op het moment dat jij een minder goede champagne... of moecerende wijn drinkt, of welke wijn dan ook... maak hem maar kouder. Want temperatuur dat zorgt mm. dat je, je palet een beetje paralyseert. Mm. En dan ga je makkelijker drinken. Maar die moes wordt dan wel agressiever. Dus je hebt wel meer dat zeepsopbelletje-effect. Je hebt twee glazen ingespronken. Ja. Hoe, gaan en hoe moeten we dan proeven? Oké, okay, nou ja, je kijkt eerst naar de kleur. Kleur geeft al een soort sfeerimpressie. Hij bruist lekker. Hij bruist, Tot. maar hij kan hier wel zijn, zijn druk nu kwijt. Dus als je in een fluit proeft... dan gaat het alleen maar om dat prikkeling en, en het festieve. Het feestmoment. En hier gaan we inhoudelijk. Hij geeft hem ruimte om te zijn wie hij is. Nou... Ja. Je, geeft een heel klein beetje, je, je kan hem een klein beetje bewegen in het glas. Hè. Je ziet dat het nu niet, ook niet keihard klotst. En dan heel snel komen geuren vrij. Ik dacht de oliebol. Hè? Want het is de dag van de oliebol. Ja. Welke champagne doe ik nou bij oliebol? Dat moet er wat rijkere... Champagnes zijn dus die niet over limoen spreekt... maar eerder over vijgen, brioche en iets nootjesachtigs. Nootjes dus het mag iets warmes hebben. Iets zoeter of zo misschien. Ja, iets, iets, iets droog. dat rozijnenachtige fruit, dat pruim. Ik wil wat, wat meer romantiek in de wijn zien. Ik snap wel trouwens waarom jij die wedstrijd hebt gewonnen. Want je praat er met zoveel liefde en passie over. Dat is bijna ongelooflijk. Nou, dankjewel. <lacht> <Ja>. Dankjewel. wel. <lacht> Dank Ja, hey, en, uh, ik heb nu al heel lang geroken, maar mag ja. ik nu eindelijk ook eens een jij keer... Mag wat mag uh... proeven. Oké. Okay. En als je hem dan in je mond neemt... <lacht> ja. Ga dan niet keihard als het ware alles in je mond doen schudden. Want die prikkeling van de moes die doet het al door je mond heen bewegen. En eigenlijk is het dan een moment van luisteren. Wat gebeurt? Hoe, hoe beweegt die moes in mijn mond? Krijg ik iets heel hards? Krijg ik iets heel ronds? Krijg ik iets vettigs? Goh, krijg ik al smaken? Nou ja, Op een gegeven moment uh, kies je ervoor om het uit te spugen of door te slikken. Nou, hier hebben we geen spuugbak. Dus we mogen gewoon lekker doorslikken. Ja. En op deze dag mag je dat zeker. Um, en dan kijk je, goh, wat gebeurt er nou hierna? Wat, wat ontvouwt zich daar achteraan? Ik ben een beetje grieperig. Mm -hmm. Maar dit helpt volgens mij heel goed. Mm. <laughs> kan is het nog een fles? Um, wat je de laatste jaren natuurlijk ziet is... dat mensen uh, ook... Uh, Prosecco was ineens helemaal ja. in. Hè? Ja. Is dat alweer... Dat is, eigenlijk, dat is veel goedkoper natuurlijk. Maar dat is geen, dat is geen, laat zeggen, dat is geen wedstrijd. Ik denk, wat ik al zei, er is een, een juiste invulling voor, voor elk moment. Uh, verwacht niet het verhaal van een champagne mee te krijgen in een prosecco. Ik bedoel, de omgeving, de plek, de druif, de, de wijnmaaktechnieken zijn dermate anders. De kostbaarheid van champagne geeft ook aan tot het ook niet gewenst is op elk moment. En dus dan mag je het ook bewaren tot dat moment, oh ja. waar, dat moment wat jij kostbaar vindt. Ja. Of dat en, jij kostbaar wil maken. En, en dan heb je nog de cava. Dat, dat, ja. wat, wat, wat, is, wat is dat? Um, kavers, het, het, het, ik ga nu even een quote gebruiken van uh, een van mijn geliefde collega's. En die zei altijd, het verschil tussen Spaanse wijn en Franse wijn is het verschil tussen porselein en terracotta. Dus die Spaanse kavers die hebben altijd iets hoekig, altijd iets heel directs, iets met bite, iets met karakter. En waar de champagnes altijd iets romantisch hebben. En daar zit het grote verschil. Ja, ja. En dan nog even die, die prijs. Want we hebben net gezegd, hè, er zijn ja. champagnes van duizenden euro's. Ja. Nou ja, deze zei je tussen de 30 en de 40. Ja. Dat is natuurlijk nog best wel een bedrag voor veel ja. mensen. Maar goed, dat is, dat is op zich nog te betalen ja. als je dat dan één keer in het jaar doet. Maar hoe, neem ons eens mee even. Hoe is die prijs dan precies samengesteld? Waar komt uh, die prijs vandaan? Nou, Om te beginnen door hele hoge kiloprijzen. Uh, het is het duurste wijngaarden ter wereld waar we het over hebben. En wijnmakers, die hebben de grote merken... Hè, dit is dan een, een merk dat heet Jacquard... En, en, en die kopen, die hebben wel een beetje wijngaarden van zichzelf... maar ze kopen overal fruit. En die boeren, die weten heel goed dat ze heel waardevolle wijngaarden... misschien wel de meest waardevolle ter wereld. Dus je betaalt daar 7 euro ongeveer voor een goed kilo uh, fruit. Nou, dan je, heb je anderhalve kilo van nodig om alleen al de volume wijn te kunnen maken. Nou, dan heb je alle handgeoogste fruit, dan heb je alle arbeid in de kelder... en dan liggen ze vervolgens nog vaak nou, anderhalf tot drie, vier jaar te rijpen in de kelders, dan komt er nog weer een serie aan handelingen. Er zijn zoveel handelingen en aandacht aan verbonden... tot dat wordt heel kostbaar. En hoe meer en hoe groter het is bepaalt dat de prijs van zo'n fles ja, omhoog gaat. Het is natuurlijk omhoog gaat. ook zeldzaamheid natuurlijk. Hè. Het is ook de naam, want het is ook echt een marketingmachine champagne. Maar het is die diversiteit wat het zo spannend maakt. Aan de ene kant hele grote huizen die enorme volumes in de markt zetten... en ons een heel begrijpelijk product aanbieden... die elk jaar hetzelfde is. En dat is knap hoor, want... Niet elk seizoen is hetzelfde. Ja, ja. Dat wil zeggen, dus deze die smaakt volgend jaar misschien heel anders. Nee, dit is de bedoeling dat deze. Elk jaar hetzelfde, okay. Okay. altijd. Okay. Natuurlijk, als je de fles 20 jaar laat liggen in je kelder... en je gaat hem dan vergelijken met een verse fles, dat is niet eerlijk. Ja, ja en dan zo'n vette oliebollen bij, dat helpt, helpt misschien ook niet mee. Dus gewoon lekker genieten van de champagne, dat is eigenlijk... Ja, ik vind, ik vind sowieso, dat is de enige dag... dat ik ongelooflijk veel oliebollen mag drinken, al eten, dan doe ik dat. En, die, en ik denk dat die champagne juist helpt... om een beetje dat vet, dat plak, ah, dat ja, olie... Ja. juist uit je mond weg te ja. halen. Ja. Zodat je nog weer eentje meer kan eten wat eigenlijk niet nodig was. Ik las dat uh, tussen 12 en half één uh, een miljoen flessen ah. champagne wordt uh, opengeplopt vannacht. Ah, Derde van de totale consumptie van het hele jaar in Nederland. En het is wel een mooi moment ervoor, denk ik. Hè? Nou ja, het vervangt vuurwerk, denk ik, als we het over die discussie ja, hebben. Ja, maar niet zoals jij hem openmaakt. Want dan gaat het gewoon met keurig... Met nee, maar ja, dan, nou, dan stel ik voor dat we allemaal zo'n sabel kopen... <laughs> en in plaats van vuurwerk zo'n ding openknallen. Ik vind het een mooi verhaal. Het is onze laatste lunch. Ja. Er zijn nog wat collega's hier. dus ja. Ze mogen een glaasje meedrinken. Met neem ik alle aan, plezier, want uh, jullie hebben wat te vieren. Dank voor je verhaal over de champagne... en succes met alles wat je doet. Hij is de officiële champagne-ambassadeur. Niek Beute is dat. Hier is Tony Joe White... I was thinking about parking the other night We was out on a back road Me and my woman was just getting right All system on overload In the front seat, turning out the music fine. We were snuggled up in the back seat, making up for lost time. Dit is toch een liedje van Tina Turner? Ja, dat klopt. Die deed dat ergens eind jaren 80. Maar hij schreef het, Tony Joe White. En hij nam het zelf op in 1991. Steamy windows, zo heet dat liedje. Zometeen stand.nl. Nederlanders houden te krampachtig vast aan de vuurwerktraditie. Dat is de stelling. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Renate Evers. Na de rellen gisteravond in Veen in Noord-Brabant zijn 100 mensen opgepakt. Ze zitten allemaal nog vast, het is nog onduidelijk wanneer ze vrijkomen. De jongeren keerden zich gisteren tegen politie en brandweer nadat ze een auto in brand hadden gestoken. De Zuid-Soedanese rebellenleider Machar is bereid om te praten over vrede. Hij heeft dat gezegd tegen de BBC. De voormalige vicepresident stuurt drie onderhandelaars naar Ethiopië. Machar is verwikkeld in een machtsstrijd met president Kier. Het geweld heeft zeker duizend mensen het leven gekost. Aan de andere kant van de wereld is het nieuwe jaar al ingeluid. Op een aantal eilanden in de Stille Oceaan en in Nieuw-Zeeland is 2014 begonnen. Over een half uur is Australië aan de beurt... waar traditioneel een groot vuurwerk wordt afgestoken bij het Opera House in Sydney. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is erg tevreden... over een skioord in de bergen van Noord-Korea. Dat zei hij tijdens een rondleiding. Op tv was onder meer te zien dat hij de skilift uitprobeerde. Het luxe resort wordt gezien als een prestigeobject van Kim Jong-un. En dat is zover het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg... Sinds 10 uur vanochtend is het geknal legaal. Het vuurwerk om het jaar 2013 meer uit te luiden mag weer worden afgestoken. Traditie waar veel mensen heel erg naartoe leven. Toch wil een meerdere deel van de Nederlanders een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. Blijkt uit een peiling van Eén Vandaag. Wat mij het meest stoort is dat de helft van die slachtoffers omstandig zijn. Het zijn mensen die zelf niet met vuurwerk bezig zijn... en die eigenlijk slachtoffer worden door het pretpakket van iemand anders. Door een vuurwerktraditie die mijns inziens compleet uit de hand gelopen is. Een doorgeschoten traditie dus, zegt deze oogarts... die bij de Europese Unie pleit voor een vuurwerkverbod. Moeten we de vuurwerktraditie met hand en tand verdedigen... of is het tijd dat we uitkijken naar een veiliger alternatief? Ik ga over praten met historicus Han van der Horst. Meneer van der Horst, goedemiddag en welkom. Goedemiddag. U krijgt drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Dan komen ze. Traditie gaat boven veiligheid. Ja. <laughs> ja, uh, ik hecht meer aan de traditie van oliebollen dan aan die van vuurwerk. Uh, ja. <laughs> Nederlanders zeuren te veel. Ja! <laughs> ja. Uh, Dat is stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Nederlanders houden te krampachtig vast aan de vuurwerktraditie. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U hoort, champagne doet zijn werk. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, eens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Van der Horst, wat zegt u eens of oneens eens tegen die stelling? Eh... Uh... Eigenlijk zou ik het ja, jammer vinden als de vuurwerktraditie verloren gaat. Dat is, dat is mijn echte standpunt. Uh, want ik kan aan de andere kant veel begrippen opbrengen voor de kritiek... en bijvoorbeeld die opmerkingen van de oogarts die we zojuist gehoord hebben. Maar aan de andere kant is uh, het natuurlijk wel weer een traditie die duizenden jaren oud is... en die stamt uit de tijd van de Germanen. Misschien is hij nog wel veel ouder. Het gaat om het met veel lawaai... En soms met uh, onderlinge schijngevechten verdrijven van boze geesten. Mm -hmm. Dat is altijd, is dat ook in de tijd van de christenen gehandhaafd gebleven, die traditie. Um, kruid en ontploffingen komen erbij, um, schat ik zo, sinds de 17e en de 18e eeuw. Want dan schoten ze op oudjaar uh, met hun musketten en rijke families in... Uh, het westen van Nederland, die hadden op zolder het huiskanon... en daar gingen ze dan mee uit het raam schieten... om het uh, nieuwe jaar in te luiden en het oude jaar weg te jagen. Als je gaat kijken, ik heb wat in, uh, op het internet... kan dat tegenwoordig heel makkelijk in kranten gekeken... Uh, het oudste bericht in stijl is uit 1900... daar waren er buiten een, een café in Zwolle kanonslagen afgeschoten... Um, 25 ruiten verbreizeld. Maar het, uh, het echte oudejaarsnieuws... dat kom je tegen vanaf ongeveer 1930 in uh, Apeldoorn. zijn er toen zware rellen geweest. Er werden rotjes in brievenbussen gegooid... en onder auto's auto's in brand gestoken. En de politie die moest het centrum schoonvegen. 1940 uh, hebben ze in Urk... Uh, tanks, nee, niet tanks, maar bussen met benzine tot ontploffing gebracht, zodat er allerlei gebouwen afbrandden. Mm. Er waren niet zoveel rellen als in vorige jaren, schreven de kranten in Den Haag. Alleen maar op één plek, uh, op de. Uh, eens even kijken, op de Ravensteinstraat is er een charge geweest en niet op de Paul Krugerlaan. Dat was een bijzonderheid. <laughs> dus we zien dat uh, die. Uh, dat, dat rellenregen en dat vuurwerk met, met, met vuurwerk problemen maken is uh, toch zeker uh, in de moderne vorm een jaar of tachtig oud. Ik heb ook gevonden dat in 1960 er voor 750.000 gulden aan vuurwerk gekocht is in Nederland. Dat was miljoenen euro's van nu, maar lang niet zoveel als we nu afsteken. Maar, maar. Wat we nu afsteken is uh, 75... Uh, miljoen nou, euro aan ja, vuurwerk en dingen die in harde klappen geven. Maar dus in 1960 was daar dus ook al uh, <kwijden> ja, een beetje verontwaardiging over... dat dat, nou, dat heel veel geld was. Verontwaardiging, verontwaardiging niet. Je kon zien dat het, uh, dat het beter ging in, uh, in Nederland. Uh, en er waren wel allerlei berichten over schade. Maar in 1970 al, dan zie je bijvoorbeeld dat een... Uh, de schouwburg van, van uh, Middelburg wordt gesloten... omdat er zoveel vuurwerk uh, door baldadige en gewelddadige jongelui... voor de deur worden, uh, uh, worden afgestoken. Dus ja. dan zie je dat, uh, dat de dingen fout gaan. Aan de andere kant, die, dat, dat verhaal van Veen... Dat is ook generaties oud dat ze ja. daar de boel in brand steken. Ja, daar steken de ja. auto's in de fik inderdaad. Zijn ja. we nog even terug naar die stelling. Hè? Want u zegt eigenlijk van, nou, ik ben het oneens met die stelling... want die traditie op zich zou uh, moeten blijven. Maar uh, wat daar <tosses> natuurlijk aan niks mee is, is de discussie over de veiligheid. Ja, en, dat, is, uh, en dat, maakt, uh, dat maakt mijn standpunt, dat geef ik eerlijk toe... maakt mijn standpunt zwak, uh, want... Uh, dat hebben de media ook al gemeld en dat meldden die oogarts ook. Er gaan zo acht, 900 mensen eh, dit jaar het ziekenhuis in vannacht... naar de eerste hulp en de helft daarvan zegt hij terecht... dat zijn omstanders die er niks mee te maken hebben. Dat, heeft, denk ik, dat hangt samen met de grote hoeveelheden en de zwaarte van het vuurwerk. Ja. Nou, vorig jaar was er ook een onderzoekje van TNS Nipo eh, onder Nederlanders. Twee derde van de Nederlanders wilden toen geen verbod. Vuurwerk is traditie, zeiden ze toen, de ondervraagde. Hoe verklaart u dan die meerderheid nu? Die zegt van ja, toch maar wel een verbod? Nou, het ligt natuurlijk ook een beetje aan onder welke omstandigheden en tegen welke achtergrond informatie de vragen worden gesteld. Um, er is dit jaar heel veel informatie geweest over, uh, over daadwerkelijke schade... en het daadwerkelijk gevaar van vuurwerk. We hebben al die artikelen gelezen over illegaal, uh, zeer gevaarlijk vuurwerk... dat door de politie wordt onderschept met daarbij de mededeling... dat het misschien maar om een paar procent gaat. En daar schrikken mensen natuurlijk van. Ja. We, we hebben uh, dit jaar natuurlijk nog zo'n discussie gehad. Dat ging ook over een, een, een, uh, ja, een, een iets traditioneels, hè? De, de discussie over Zwarte Piet. Nou ja, uh, daar werden mensen dan heel fel over die mocht niet worden afgenomen, vond men... waarom reageren mensen zo heftig, ook nu het dan over vuurwerk gaat? Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, je moet een, je moet, daar mag je gewoon niet eens naar wijzen. Die, willen dat gewoon, die kijken daar het hele jaar naar uit en die willen dat afsteken. Juist omdat ze daar het hele jaar naar uitkeken... en omdat dat als het ware in hun genen zit. Omdat dat iets is wat hun, hun ouders, hun grootouders... hun bedovergrootouders tot en met de oude baat te vieren toe... hebben gedaan en gewaardeerd en gekoesterd. En vergeet ook niet dat uh, het afsteken van vuurwerk een mannenzaak is. Het is een zaak van jonge mannen. Net zoals vroeger verschrikkelijk veel lawaai maken op oud-jaar natuurlijk een zaak was van, uh, van jonge mannen. En dat, uh, ja, dat brengt een soort ultiem geluksgevoel uh, met zich mee. Een gevoel dat lijkt op iets wat ik nou niet nader omschrijf, omdat het pas... Uh, pas half twee maar ik, ik denk dat dat toch ook een heel belangrijke rol speelt. Hè. Het, het, het, het is een, een soort totale vervunning en uh, staan te schieten, dat maakt je tot een man. Ja. Want uh, ik zie zelden vrouwen met meisjes met rotjes gooien, ja, nooit. Dat, dat is wel bijzonder, inderdaad. Ja, het was het was mij Dus, dus het heeft van. te maken met uh, mannelijke zucht, te, tot avontuur en tot het zoeken van het gevaar... wat uh, in het huidige tijdsgevricht uh, een slechte reputatie heeft gekregen. Ineke Stroek, een historicus en directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed... die zegt dat tradities nodig zijn voor de sociale cohesie in het land. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het wel mee eens, omdat het uh, iets zegt over, uh, over wie en wat je bent. En dat merk je het beste als je een tijd in het buitenland verkeert. En daar is die traditie heel anders. Ik heb eens een keertje de millenniumwisseling doorgebracht in Barcelona. Dat was ook heel leuk. En ik heb de twaalf druiven gegeten toen de klok van twaalf sloeg. Zoals dat moet in Catal Catalonië. Ik ben de straat opgegaan. Uh, het werd op een gegeven moment ook grimmig. Dat kwam niet vanwege het vuurwerk, maar omdat de mensen zo gods onvoorstelbaar veel... Cava hadden gedronken. <laughs> en, eh, en dat voelde toch heel anders. En daar voelde ik me Nederlander van. Nederlander voel je als je in een gebied bent... waar je tradities niet bestaan. Mm, ja. Er hoort risico bij, hè, bij vuurwerk afsteken. Dat maakt het ook allemaal spannend. In hoeverre past dat bij de Nederlanders? Het opzoeken van risico's. Nou, dat is heel gekke. Dat past juist niet bij, uh, bij risico's. Het past dus bij mannen. Hè? Die stoken ook... Jongetjes stoken vuurtje... en die klimmen in bomen als het goed is. Allemaal gevaarlijke dingen. Maar de Nederlandse samenleving is een risicomijdende samenleving... en... Uh en dat je risico's wil mijden... Uh, dat komt dan juist tot uitdrukking in een tijd vol met risico's. En dat is deze crisis. Hè? Vroeger was je vrij zeker van je baan, dat ben je nu niet meer. Was je vrij zeker van je pensioen, dat ben je nu niet meer. Was je vrij zeker van je bank, dat ben je nu niet meer. En, en dan ga je misschien toch nog wel harder dan anders... naar veiligheid zoeken en naar dingen die je wel kunt regelen. En naar dingen die je wel in de hand kunt houden. En dan zegt de gemeente, we gaan vuurwerkvrije zones invoeren... en wij organiseren zelf een vuurwerk... wat we af laten steken door professionals... dan kan er niks gebeuren. Ja. En er is zoveel wat van wat er met je kan gebeuren... dat... Uh, als je dat soort dingen dan graag ziet. Ja. Kijk ook naar de roep om veiligheid. Daar heeft het trouwens sterk mee te maken. Maar dat, dat, zeg maar, dat centraal afsteken... we hoorden net nog even in Australië is het nu al begonnen, het nieuwe jaar. Daar, daar steken ze dan altijd traditioneel... bij het uh, opruis in Sydney een groot vuurwerk af. Het staat daar zwart van de mensen. Iedereen vindt het prachtig. En waarom zou dat in Nederland niet kunnen? Omdat dat op Koninginnedag gebeurt. En aan het eind van het badseizoen in Scheveningen. <laughs> Uh, dat, dat heeft niks met nieuwjaar te maken. Nee, nee. Ik, heb, ik heb wat dingetjes opgezocht. In Zwitserland steken ze met nieuwjaar geen vuurwerk af. Maar op 1 augustus, dat is de nationale dag van Zwitserland. En dan mag alles. Ah. Dat leidt blijkbaar niet tot, uh, tot veel doden en gewonden. Want anders zouden we dat weten. En in Engeland doen ze het op elkaar in Volksdag uh, vuurwerk afsteken. Mm -hmm. En niet op oud-jaar. Dus, uh, je hebt alle die vuurwerktradities die verschillen. Wij doen dat op oud-jaar en we willen het zelf doen. Althans een groot aantal mensen wil dat zelf doen. En zit aan de rand van de baldadigheid. En die grens wordt overschreden. En we zien dat gebeurt ook al heel lang. Ja. Um, Sila Sitalsing, want, want dat is dus de discussie hè? Uh, Er zijn toch nu mensen die steken hun vingertje op En als we de, de pol van een vandaag volgen dan, uh, dan blijkt nu er een meerderheid te zijn voor een verbod Op dat afsteken van vuurwerk uh, Sila Sitalsing, columnist van het jaar in de Volkshand Die heeft het over vreugdeloze types De over alles zeikers, de misantropen en de kliklijnbellers In Nederland die de boel hebben overgenomen Bent u het daarmee eens? Ik ben het daar wel een beetje mee eens... en ik vind dat ze alleen al om die zin de prijs verdiend heeft. <laughs> ja, ja, maar het lijkt dus alsof die dus de overhand krijgen. Uh, ja, nou, dat is ook zo. Dat heeft te maken met, uh, met die angst de veiligheid... met uh, de roep om, uh, om tucht, orde, regelmaat, normen en waarden... Um, en die, ja, die, die, die doos van Pandora, want zo noem ik het eigenlijk ook wel... want ik ben een beetje anarchistisch ingesteld. Die doos van Pandora is denk ik opengetrokken door Pim Fortuyn. Een jaar of dertien geleden. En hij is opengebleven. En er loopt nog steeds een verweesde massa rond... die naar zulke zekerheden haakt. Ja. Max Westerman in een andere column. Uh, Oud-Amerika-correspondent schrijft in NSC Next dat de traditie een excuus is om alles bij het oude te laten. Ook al is het uit de tijd onrechtvaardig of krenkend... tradities zijn automatisch leuk en wie er tegen is, die wil een feestje bederven. Ik denk dat dat veel te ver gaat. Dat is, uh, dat is uh, niet juist. Uh, dat hij in Amerika zit brengt me wel op een opmerking. Uh, de meeste Amerikanen vinden het een heilig en onvervreembaar recht... om een grote hoeveelheid levensgevaarlijke vuurwapens in huis ja. te halen ja. En te houden. En wij vinden dat allemaal met z'n allen massaal tamelijk krankzinnig. Terwijl de Amerikaanse ambassade, de Amerikaanse burgers... met vakantie in Nederland heeft gewaarschuwd voor oudjaar... dat ze ontzettend op moeten passen voor dat levensgevaarlijke vuurwerk. En zo zie je ook dat we elkaar tradities ook vaak niet kunnen begrijpen. Ja. Ja, eh, Meneer Van der Horst, we gaan naar onze bellers toe. En ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties even door te nemen. Han van der Horst is historicus. Ik lees nog één reactie voor op onze website. Er zegt iemand, het wordt tijd dat de viering weer een feest wordt voor iedereen. En niet alleen voor vandalen. Die hebben het helaas letterlijk verknald. En ervoor gezorgd dat de goeden onder de kwaden moeten leiden. Dat is één reactie. En op onze site wordt er flink gestemd, zie ik ook. Eh, 765 mensen. Intussen 80% is het eens met de stelling. 20% oneens. En die stelling luidt dus, Nederlanders houden te krampachtig vast aan de vuurwerktraditie. Stand.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, ja, goedemiddag uh, Jurgen met Van den Berg. Uh, ik ben het van harte met de stelling eens. Uh, maar het probleem is dat de traditie ook niet meer die fijne traditie is van die meneer die bij u zit, maar die is zwaar uit de hand gelopen. Uh, niet alleen maar door de schade die aangebracht wordt, maar ook door een stukje nihilisme bij een hoop figuristie. Uh, al die jongetjes hier langs lopen met tassen vol... Uh, wat, wat zinloos uit hun ogen kijken en dat spul op straat gooien. Mm -hmm. Dat is wat anders dan wat ik me vroeger kan herinneren... met alle ondeugendheid erbij. Dus er is veel meer aan de hand. Er is ontzettend een milieu van ontreiniging. Het is een stukje, ja, een groot stuk schade uh, die aangebracht wordt. En, en het verbaast mij dus, als het heel snel groeit... 80% bij jou nu en al 67% in het land. Wie houdt het nou tegen dat... Uh, uh, dat, ...dat er niet eindelijk is wat er gebeurt. Ik bedoel, vuurwerk is, is mooi als je het centraal houdt... ...maar uh, wat, wat er nu gebeurt... Uh, ...en, ook, uh, en, nou ja, en ook, ook de zinloosheid van, van hoeveel geld gaat er niet mee... ...dan, dan onder als, ik, als we een ene dag op de tv mensen het serie horen... ...dezelfde knallen en we gaan dat hier... Uh, uh. Uh, ...dus ik, ik vind eigenlijk... Uh, uh, ik, ik, ...ik begrijp niet... ...ik vind die traditie, dat verhaal, dat klopt misschien wel... ...maar ik begrijp niet dat als zoveel mensen er tegen zijn dat er niks zou gebeuren. Nee, duidelijk, dankjewel. Stampert NL, goeiemiddag. Ja, goed, uh, middag, u spreekt met uh, Van der Linde uit uh, Nunspeet. Uh, nou, ik ben dus tegen. Ik vind dat we wel degelijk uh, de jeugd uh, de gelegenheid moeten geven... om vuurwerk uh, te kunnen afsteken. Doet u het zelf niet? Eh, meneer, ik ben 50 hallo. Dat, dat, dat, dat past niet meer uh, nou, binnen mijn uh, gebruik. Ik, dat zou, uh, ik zou ze niet de kost willen geven voor 50 die het ook gewoon doen, hoor, vanavond. Nou, meneer, ik, uh, ik ga heerlijk voor het raam staan te kijken... want die jeugd allemaal uh, voor mijn uh, afsteek kost mij niks. Ik krijg een gratis show. Wat wil je nog meer? Ah. En, en het is toch zonde om, om, daar, uh, om dat af te nemen van die jongeren? Ik bedoel, kijk, en, en nogmaals... al de balorigheid die erbij hoort... maar dat zijn dingen... Die van een andere orde zijn. En die die moeten natuurlijk kei en keihard aangepakt worden. Maar het vuurwerk aan zich mag absoluut niet worden afgenomen. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stamppet.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Eddie de Groot spreekt u. Dag. Uh, ik uh, ben hoogst verbaasd over de manier die het uh, het verhaal komt uh, toelichten bij uh, jullie situatie, want. Die spreekt zelf over een enigszins anarchistische situatie. een Enigszins anarchistische inslag. Als je als uh, jonge vader het meegemaakt hebt... dat je zes weken oude zoon achter in je auto... Uh, van, van, uh, van Leidsendam naar... De, papa en mama van Leidsendam naar Soetermeer wil rijden... dan moet je over de vliet heen. Dan heb je twee uh, sluisjes... Dat ik kom bij de sluis aan, ik werd tegengehouden door jongere mensen... die onder de ruitenwissers rotjes uh, legden en die mm -hmm. aanstaken. Ik heb de auto in de achteruit gezet, ik weet niet wie ik geraakt heb. Ik ben echt helemaal in paniek over de andere sluis naar Zoetermeer gereden. En het is een situatie van 40 jaar geleden. En ja. deze meneer die praat over het, uh, het kunnen hebben van de mogelijkheid om met, hulp, met behulp van vuurwerk het nieuwe jaar in te gaan. Het hele uh, principe van 40 jaar geleden heeft zich in, in 40 jaar verergerd. Het is niet meer nee. bij te houden wat voor ellende en schade er ontstaat door het afsteken van vuurwerk. Kortom ermee ophouden zegt u eigenlijk. Stamp.nl, goedemiddag. Goedemiddag Jorgen. Ronald? Nee, Andreas. Andreas. Andreas, zeg maar. Ik... Ik ben het absoluut oneens met de stelling. Ik uh, vind zo'n dag is de enige dag waar wij als burger iets meer mogen dan uh, de rest van het jaar. Ik vind het wel verbazingwekkend dat onze regering niet ingrijpt om de knallen aan te pakken. Kijk, mensen hebben de last van de knallen, niet van het sierwerken. Dus ik pleit voor uh, verbod aan knallen en meer sierwerken. Ja, okay. Dankjewel, stappen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wou even reageren. Ja, dat kan. Ik vind het een heel goed zaak om na te denken van oud naar nieuw, want dat is de vernieuwing in het leven, naar een nieuwe kans, een nieuw gebeuren. En hoe plaatsen we het vuurwerk hierin? En het vuurwerk, dat is gevaarlijk. Ik ken iemand die is er doof door geworden omdat kinderen in de straat uh, vlak voor dat lopen. Mm -hmm. En uh, daar ben ik toen erg van geschrokken. Tradities hoef je in die zin niet te doorbreken. Maar je kan het een andere vorm geven. Hm. Je kan het een andere inhoud uh, kan blijven. Maar een vorm die moet veranderen. Ja, dank u wel. StamptNL, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Cornelius Drijwoud. Olderkerk. Ik ben dus voor de stelling. Maar het verbieden, dat gaat mij wel te ver. En ik begrijp dus niet dat... Omstanders ook verwond raken, dat, dat snap ik dus niet. Als je er niet bij gaat staan, zoals ik, kom na acht uur vanavond niet buiten. Ja. Dus ik, ik raak voor mij niet verwond. Nou ja, maar goed, om twaalf uur gaan mensen gaan ook even de buren gelukkig een ja. jaar wensen en zo. En nou, dan voor je het weer heb je zo'n zo, zo, zo spel tussen je, maar je ogen. Dat doe je dus, maar dat doe je dus ook niet. Ik blijf van, van acht tot morgen morgenvroeg, uh, uh, tot ik weer van bed of ga, gewoon binnen. Ik heb er geen last van. Ja. En schieten ze in Onderkerk ook met kabit nog altijd, of niet? Dat weet ik hoor Ik hoorde keer wel knallen. Kijk, ook, ook om mij stoppen ze ermee. Maar het verbieden, dan, dan, ja. dan zeggen ze weer... Ja, betuttelen enzovoort. Ja, ja, ja. Dat, dat dank, denk ik ook niet. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met mevrouw Kolheid. Dag, mevrouw. Kolheid. Ik... Eh... Ik ben niet, niet voor verbieden, maar wel vanaf s'avonds uh, een uur of tien. En dan overdag wat strenger toezicht. Want ik ben 76 en ik moest vandaag eigenlijk de deur uit. Maar ik durf niet, want er lopen als mijn jonge lui door de straat die rotjes aan het afschieten zijn. Uh -huh. En ik begrijp die jongelui wel, dat ze dat leuk vinden. Maar het moet gewoon uh, pas s'avonds laat mogen. Ja, ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolff. Ik ben het volledig eens met uw stelling. Ik vind dat dat vuurwerk verboden moet worden. En waarom? Ik ben ook... Eigenlijk een beetje geïrriteerd over uw gast in de studio. Ik vind dat hij nogal erg genuanceerd over tradities spreekt. Kijk, ik ben helemaal niet tegen tradities. Ja. En de tijd van de batavieren. Ik denk dat het vuurwerk toen toch niet zo explos ja. uit explosieve materialen... Nee, maar goed, dan nou, nou, nou, moet ik het toch even voor meneer Van der Horst opnemen. Die heeft, alleen maar, nee, maar die heeft alleen maar even een inkijkje gegeven in waar het ongeveer vandaan komt. Dus dat begint dan bij de batavieren of misschien zelfs ja, nog wel eerder. Ja, ja. En hij heeft ook een aantal nieuwsfeiten opgenoemd. Dus uit ja. de jaren 40, de jaren 60. Uh -huh. waarin er toen ook al een enorme discussie was, om maar aan te geven dat de discussie dus eigenlijk van alle tijden is. Nou, en dan wil ik daarop antwoorden. Het is toch eigenlijk te bizar dat deze discussie elke keer weer gevoerd moet worden. Er komen artsen op de televisie. Chirurgen zijn bezig handen en ogen te redden. Omdat natuurlijk die jongetjes, die jonge mannen, de testosteron, dat gier door dat lichaam, hmm. en die smijten maar met dat vuurwerk. Het kan gewoon niet. Het is bizar. Uh -huh. Plus dat het ook nog zeer ernstig. Milieuverontreinigend is. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Roos Vos. Hoe heet je, zeg je? Met Roos Vos. Hallo dan. Uh, hoi, ik wil graag reageren op de stelling. Nou, dat, dat komt. Uh, kan dat nu? Of, ja, doe ja, maar. Uh, ik wil, vind dat er een soort licentie moet komen: dat je iemand moet laten tonen als je vuurwerk koopt. Dat je zeg maar goed weet hoe je ermee om moet gaan. En als, als je dat verkeerd overheen gaat, dat je die licentie afgenomen wordt. Dus dat je een soort examen moet doen misschien eerst? Ja, een goedkoop examen. Dat je vanaf 16 of vanaf 18 of zo een licentie krijgt. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Bij de vuurwerkinkel, achter ergens op de parkeerplaats... moet je laten zien hoe je dat ding aansteekt. Doe je dat goed, dan krijg je je pakket mee of zo? Ja, dat je weet hoe je veilig moet omgaan met vuurwerk. En dat je dan uh, dat je gewoon een soort licentie kan ophalen ja. ergens. En dat je er alleen bij het vertoon van die licentie... licentie de vuurwerk krijgt. Ja, ah, vuurwerkexamen. Schiet jij zelf veel vuurwerk af? Nee, um, maar mijn vader en mijn broertjes wel. Ah, en waarom jij niet? Ik ben een beetje bang voor vuur. Ah, oké. Okay. Ja, nou, dat kan. Eh, dankjewel, hè. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, goedemiddag. Hallo. Met wie? Met Bonkers, Gouda. Ik uh, kwam vanmorgen over de markt hier... ...langs dat prachtige gotische stadhuis. Mm -hmm. En daar wordt wat afgegooid... Nou, dat waren nou bepaald geen sterretjes, zeg. Het was een bombardement. En, ja, echt. En de stukken steen lagen bij, uh, nou, die naam mag ik niet noemen... in een juwelierszaak, oh. waar ook mensen stonden, kanten. Maar ik heb ook het idee dat stukken van het gotisch stadhuis... u weet wat, waar het wereld bekend is, ja. eraf zijn gerukt. Noordfier door rotzooi. Ja, dan denk Ja, de, beton, de, de stenen lagen daar. Die lagen daar. Nou, het was oorlog. Ik, iedereen schrok, heeft zich verloren geschrokken. Ja. Nee, laat je gast van u dan maar niks meer zeggen over ja. traditie. Ik laat me rot over ja. traditie. Ja. ja, mooi traditie. U, u blijft ja. lekker binnen vanavond? Uh, was, <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Ik moet zeggen dat mijn stelletjes kunnen ook binnen afgestoken worden, geloof ik. Ja, ja maar, ja, maar kijk, uit, kijk uit voor het vloerkleed, hè. Want je oh. weet, ja. ja, dat ben ik erg Het is koud op. vuur, zei mijn vader vroeger altijd. Maar... Ja, maar ondertussen. Ja, precies. Ik wens u een prettige jaarwisseling. Ik u ook. Dag hoor. We gaan snel even terug naar Han van der Horst. Ineens keert het zich tegen u, meneer Van der Horst. Maar dat was niet de bedoeling. Nee, maar ik had het wel verwacht. Want ik heb een aantal uh, dingen verteld over hoe het in het verleden gegaan is. En wat er toen ook allemaal gebeurde. Ja. En uh, mensen mengen dat eigenlijk met hun, uh, hun afkeer van vuurwerk. Wat ik hier wel van geleerd heb, is uh, dat ik denk dat je als je een toekomst voor jezelf zoekt in Nederland... dat je misschien geen vuurwerkhandelaar moet worden. Want u denkt dat het een, een aflopende zaak is? Als ik dit zo hoor, wel. Uh, ja. Er zijn betrekkelijk weinig uh, verdedigers geweest van, uh, van vuurwerk. En, maar een paar mensen die, uh, die een soort betere regulering voorstellen. En ik denk dat de meerderheid toch wel gewoon, gewoon het vuurwerk wil verbieden. Nou, nou kan je natuurlijk zeggen... oké, okay, de mensen die ergens tegen zijn bellen eerder op dan... Uh, dan de mensen die ergens een voorstander ja. van zijn. Maar als ik dit zo hoor, dan. Um, nou, nou ja, goed, dan, het kost... worden rotjes, dan worden rotjes voortaan dingen die je inderdaad op het internet uit Polen moet halen. en die je in het geheim afsteekt. Nou, nou ja, of, of we moeten toch naar die, die, naar die meer centralere vuurwerk uh, of zoiets. En nou, dat is, dat is, ook, dat is wel een, een, een zaak waarvan ik denk dat die, dat die zal, gebeur, zal gebeuren in Nederland. Dat is wel, wel vrij Nederlands. Je gaat het reageren reguleren sommige mensen. He, dus die, het is een heel Nederlands voorstel van, van, van die... ik geloof dat het een, een jonge dame was... die zei je zou eigenlijk een soort, uh, soort licentietje ja. moeten halen. Dat is misschien niet eens zo'n gek en zo'n onhaalbaar idee. Ja, maar ja, dan zit het gevaar nog altijd in een klein hoekje. Het blijft natuurlijk toch gevaarlijk spul waar je mee werkt. En... Het blijft gevaarlijk spul. En, en maar en mensen hebben gevaarlijke tradities nou, in, in heel veel landen. Maar goed, daar begon u ook mee te, te, te zeggen... natuurlijk aan het begin van het gesprek al... van op zich is er tegen die traditie niks... als het maar uh, netjes... En en, en volgens de regels een beetje gebeurt. En uh, als je dat ook uit, uit uh, verhalen hoort van de mensen... Uh, loopt het daar eigenlijk mis. Dat mensen ja, een soort macht uh, ontlenen aan dat vuurwerk... en, en ja. naar de mensen uh, gaan gooien en zo dat soort dingen. En er ook dingen mee gaan doen die je niet mag doen. Hè? Dus kijk naar alle vergeefs... Uh... Uh, in alle vergeefse voorlichtingscampagnes... van je bent een runt als je met vuurwerk uh, stunt... en dat je mm. het met sigaret aan, een sigaret aan... sigaret nog helemaal niet. Nee, dat toe. mag helemaal niet. Uh, met een sigaret moet aansteken <laughs> en dat je afstand moet houden... en dat je die dingen in de lucht moet schieten. Gaat u en, zelf knallen vannacht? Uh, nee, ik heb het nooit gedaan. Ik vind het, ik vind het zonde van het geld. Ik laat dat liever aan een ander over. Als kind wel met sterretjes gezwaaid, ja. met het koud vuurwerk ja. Misschien een beetje knallen met de champagnefles of zo. Wie weet. Ja, ik weet, dank u voor het benoemen in Stam.nl. Hand van de Horst, historicus, hartelijk dank en een prettige jaarwisseling. Zeg even tegen al onze luisteraars. En uh, schrijf het in uw agenda of op uw hand. Ik bedoel, je weet niet wat voor nacht het wordt natuurlijk. Morgenochtend vanaf 9 uur, Caro en CRV. Uh, op een nieuw tijdstip van 9 tot 12. Met een paar oude bekenden erin. Uh, de, sowieso de presentatoren. Maar uh, ook uh, een paar onderdelen in het programma zullen uh, uh, gewoon overgeheveld worden. Dus vanaf morgen, 9 uur. Ik wens u een prettige jaarwisseling. Veel goeds. En het beste voor 2014. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.